Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Help alsjeblieft bij de opvang van asielzoekers, zegt de staatssecretaris tegen alle gemeentes in ons land. Het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen zit voller dan vol. Gisteravond leek het er zelfs op dat een groep asielzoekers buiten moest slapen, zag deze verslaggever van RTV Noord. Als ik om me heen kijk, zie ik mensen tegen het hek aan liggen onder blauwe dekens. Ik zie daar mensen tegen een boom aan liggen. De heeft op dit moment gewoon geen plek. Mensen kunnen geen wet krijgen. Op het nippertje kwam er een soort van oplossing. Ze mochten in de kantoren van het aanmeldcentrum komen slapen. Voor deze mensen wordt vandaag gezocht naar een opvangplek. In België is iemand omgekomen bij een gasontploffing. Er explodeerde een gasfles die op een vrachtwagen lag. Een ander die in de truck zat is bij de klap zwaar gewond geraakt. Een medewerker van de gevangenis in Roermond is thuis geïntimideerd... Op haar huis was een tekst geklats die te maken had met haar gevangeniswerk. Ook haar auto zou zijn beschadigd. Wie erachter zit is niet bekend. De vrouw heeft aangifte gedaan. En activisten van Greenpeace blokkeren een grote sluis in IJmuiden. De twaalf activisten bungelen boven het water bij de sluisdeuren. Die kunnen nu niet meer open. In de sluis ligt een schip met 60 miljoen kilo soja vast. De actievoorders willen dat de EU stopt met het kappen van bomen voor het maken van soja. In Amsterdam kan je vanaf vanmiddag gefouilleerd worden. Ajax kan vanavond kampioen worden en burgemeester Halsma is bang dat het onrustig wordt in de binnenstad... en rond de Johan Cruijff Arena als veel supporters samenkomen en wil daarom extra gaan controleren. Want zijn niet alle fans van plan naar het feestje te gaan. Ik blijf uit veiligheidsoverwegingen gewoon thuis. Gewoon lekker de stad in. Want uh, ja, we zijn allemaal Amsterdammers. We gaan allemaal Ajax vieren natuurlijk. Na het museumplein. Massaal gaan we er naartoe. En waarom? Omdat het al veel gezelliger is met z'n allen bij elkaar. Dus in die kouwarena daarnaast. Het parkeerterrein, dat is niks. De wedstrijd van Ajax tegen Heerenveen begint vanavond om 8 uur. Het weer, bijna overal lekker zonnig vandaag. Tot de avond blijft het droog. Het is ongeveer 21 graden. In Limburg kunnen we er zelfs de 25 aantikken. Morgen een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N201 van Uithoren naar Hilversum. Tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 staat drie kilometer file en de vertraging is een klein kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Triple play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort.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 of twee vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd Was als vergeten, hoe voelt om verliefd te zijn. op 73-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar hij was al langer ziek. Vorig jaar blies Douma de afscheidsjournee om die reden af. Er werden toen ook geen uitspraken gedaan over wat er precies met hem aan de hand was. De naam Douma is gevallen en sinds een dag of twee is al voorbij. Nu nog Belle Laine en Doris D. Komen, dat jij hier naast me ligt in de schemer van de ochtend. Kijk ik naar je gezicht, je bent hetzelfde, maar toch ook. Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo mooi en minstens even. Het overlijden van Naomi Judd brengt een aantal herinneringen met zich mee. Moeder en dochter mocht ik ergens in de jaren tachtig ontmoeten in de KRO-studio en later nog een keer tijdens een optreden in Zandam. Dit najaar zouden ze weer een aantal optredens gaan geven. Helaas mag het niet zo zijn. Rest in peace, Naomi. Why Not Me, Rocking with the Rhythm of the Rain and Love Can Build a Bridge zijn drie nummer één hits van hen. Ripple Play, Sterren van Toen. Sitting in the porch, swing last into the light brain. Leading on the tin with baby, just a million. Yo, ho. Rockin' with the rhythm of the rain. Slide on Hold me closer, moving to and fro, just swaying like a slope. I try, rocking with the rhythm of the ride. To the light, rain, Reading on the tin with baby, just a me and you rocking with the rhythm of the rain. Slide on over, baby, hold me closer, moving to and fro, just swaying like a slow freight train. Rocking with the rhythm of the rain. Let the share with you the last bite of bread I had to eat. I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you. It's time Don't you think it's time I would whisper love so loudly Every heart could understand That love and only love And join the tribes of man. I would give my heart's desire so that he might see. The first step is to realize that it all begins with. Seekers is een Australische groep die in de jaren 60 als een van de eerste popbands van Down Under succes had in Engeland en de Verenigde Staten. De zoet vocalen, fraaie focus songs en het brave imago spraken een breed publiek aan. We shall not be moved, the carnival is over en open up the pearly gates. Well I'm on my way to heaven, we shall not be moved, on my way to heaven. We shall not be moved just like a tree, that standing by the water side. We shall not be moved. We shall not, we shall not be moved. We shall not, we shall not be moved, just like a tree, that standing by the water. Play. Toppers van Toen. Say goodbye. is niet meer. Hij was meestervertaler en vertolker van wereldhits. Heeft persoonlijk het woord hertaler uitgevonden. Vorig jaar bundelde hij veel van de nummers in een boek en een cd van de beste liedjes ooit. Ook OK Boomer, Achtbaan, Een hertaling van Rollercoaster en Halleluja behoren tot zijn beste songs. Zit er nog iemand op mij te wachten? Zit er nog iemand, nog iemand, zit daar nog iemand op mij te wachten? Oké, okay, waar is mijn bril? Het leven gaat zijn gangetje, soms een nieuw behangetje. Geen kindjes meer in school, geen sect, geen drugs, geen rock'n'roll. Soms droom ik van een lekker wijf, maar zeg nog zelf, kijk naar mijn lijf. Behalve dan het ene staat alles stram en stijf. <laughs> Vroeger kon je lachen, maar dat mag dus nu niet meer taki, taki, Hoe zo Reven weer raakte, hoe kwam zo'n man erop? En zwarte Piet was geen symbool van een voorheen tot slaaf gemaakt. En niks Afrika, maar tante Riet met schoen meer op de top. Oké, okay, boeber, oké, okay, boeber. Je hond geweest al lang verboord. Met verpraatjes, te verpraatjes, man. Ze hebben je gehoord. Oké, okay, boeber, oké. Okay. We weten het nu wel, want jij staat bijna zil. Dus de tijd gaat extra snel, vol de regels van het spel. Die rappers, klaar. Zijn rijmelaars, die rijmen raar. Die eindrijm rijmt niet op elkaar. En wat de heren dan beweren, koleren. Ik moet van hen leren. Nee, nou wordt man. Ik ben Jack de Ripper en mijn pa was hondenmipper. En mijn moeder danst als tepper, klinkt als castanjet geklepper. Of ik ben naar nou grappig en mijn dames damenschappig. Maar die is zo knap voor ook als een zijn rap zal En ik ben Jack de Ripper, ik ben hifter nog ten hipper. Steek een burger met een zipper, op die wijs daar heb je flippers. Zing me nu van Jack de Ripper, wat een paas, wat een paas. Ik kan niks, maar wat een paas. Zeg maar na, nou, wat een paas. Yo! Yo! En ik ben Woody Wood, wie ik zijn songs die ik zing. Ja, ik de Woody Wood, doe gewoon mijn eigen ding. Ik krijg de microfoon en tikken met een voet. En kijk je op je poepen, moet in iedereen je goed. Ik zing over mijn leven, met wat ik zo zie staan. Wat copy-paste het kekste, dat breng ik dan spontaan. Ik maak mijn melodie uit alles wat ik ken, dat noem ik eigen liedjes, dat is wie ik ben. Er staan die drie gitaren, Amerikanen om me heen. Geen snaren, maar dat zie je niet meteen Ik zing natuurlijk Engels, dat maakt me superstoer Maar zou je me vertalen, hoor je Hoge oude. hoer. Oké okay, boeman, oké okay, boeman Je onschuld is al lang voor een woord Nuffen praatjes, plaatjes man Ze hebben je gehoord Oké okay, boeman, oké okay. Boemen. We weten het nu wel, want jij staat bijna stil. Dus de tijd gaat extra snel. voor de regels van het spel. Wij hadden nog een melkboer, die kwam dan aan de deur. Wij hadden zelfs een schilleboer, die reed één keer per week met zijn oude paard en wagen. Een onbestemde kreet: Hoi! Hey. Ja, bij ons op school. Zo'n duizend man, drie kinderen van kleur. Vind jij het raar dat ik dan denk wat hier in Allahs naam gebeurt? Zit er nog iemand op mij te wachten? Uh, heel dat oude Holland, ik herken het toch niet meer. Nee, ik heb geen heimwee naar de tijden van de leer. Maar die nieuwe sterren ken ik niet. En die ouwe die gaan dood van koot en de Die tijd, toen werd ik groot. Toen had je geen mobieltjes. Wie niet wifi, die is raar. Dan zat je samen met je vrienden. Met je matties als het ware. En ja, wij waren vrij. zonder belandde je in bed. Maar dat is weer wat anders dan zo'n genderneuk. Oké okay, boemer, oké okay, boemer. Je onschuld is al lang vermoord. De verpraatjes, de verpraatjes. Ze hebben je gehoord. Oké okay, Boemer, oké okay, Boemer, ze weten het nu wel Want jij staat bijna stil, dus de tijd gaat extra snel Vol de regels van het spel Oké okay, Boemer, oké okay, Boemer, je was toch geen doorhoud buig een beetje mee Boemer, oké okay, Boemer Dan klink je minder oud, dan ben je meer oké okay, Boemer Weer oké okay, Boemer, een oké Boemer dan blijf je bijna tijd wil de wereld jou niet kwijt. Oké, voor mij. Die rempjes moeten weg. Want oké. Okay. Zit er nog iemand op mij te wachten? Triple play, triple play, triple play. Zijn hoogste punt en diepste dalen, Ons menselijk bestaan En ik zal gaan Op mijn kop desnoods, ik kan Alle grenzen aan een mens voorbij Want ik weet, jij bent bij mij Voor jou niet in. Langzaam lopen heeft geen zin. En soms zie ik in een droom jouw Magnolia boom. En God bekoort, maar notenleer, dat vind jij vast vuist gedoe, ja? Dat gaat dan zo van C naar D en E, en straks de B, de psalmen Vlees is zwak, je ziet haar naakt vanaf het dak, haar schoonheid in het maanlicht is kaboe. Ze bindt je op de offermaan, ze breekt je troon, knipt je haar. To Be verweeft verleden en heden tot een hartverwarmend tapijt dat meer dan 40 jaar evolutie omspant. Een zeer samenhangende en optimistische muziekcollectie over waarderen wat je hebt, waar je vandaan komt en met wie je kunt delen. Zo wordt het nieuwe album van Cap Mo omschreven. SPOTLIGHT I must have done something right. And now I see that there's so much more to life. She's just so good to me. I must have done something. I must have done something. Voi is sterk geworteld in de salsa-oorsprong van Mark Anthony. Een vreemde eend in de bijt is Kimmy Samor. Tot volgende week. Dag. Cero que cerebro Una mansión tan grande como el Choliseo Pero vacía como una playa en el invierno Si ya lo han dicho tra canciones los reiter Que soy tan Tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer